Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Na een ongeluk bij een brugge, 5 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 3 kilometer. En op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij havens 4100, 2 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Meneerde, de herhaling van ZFM Jazz. Van der Hout. Hij speelt met het metropoolorkest. For heaven's sake.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 van Dukant. <slug>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 Got the heebie jeebies. Oh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. You're job's Chops and Man, got the heap of genius.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 And uh, guess I'll have to change my plan.